Zes uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. Wielrenner Lance Armstrong zou overwegen om zijn dopinggebruik toe te geven. Dat schrijft de New York Times op basis van bronnen rond de wielrenner. Volgens de krant hoopt Armstrong dat hij na het bekentenis een bekentenis... zijn sportcarrière kan hervatten. Vorig jaar kwam een rapport naar buiten over doping... in de wielerploeg van Armstrong. De Texaan weigerde zich te verweren tegen de aantijgingen... waardoor hij zijn eindzeges in de Tour de France kwijtraakte.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 Naar het moment dat de VPRO in februari 1983 de themamaand en nu de toekomst uitzendt. Er waren een maand lang documentaires, praatprogramma's, muziekprogramma's en wat dies meer zij te horen op Hilversum 1, 2 en 3. Een van de programma's die in het kader van deze themamaand werd uitgezonden... was Radio 2013 op de jongere zender Hilversum 3. Dit programma werd in de themamaand een keer of acht uitgezonden... en ging over hoe de wereld eruit zou zien in 2013... Geheel in lijn met de tijdgeest van 1983 is de toon overwegend somber. Mensen zien geen toekomst, jongeren zijn cynisch en ouderen gedesillusioneerd. De reportages en interviews werden geladeerd met muziek en nieuwsberichten van het journaal uit 2013. Ook was luisteraars gevraagd dagboekfragmenten van de dag 6 februari 2013 in te sturen. De meest originele inzendingen werden door de schrijvers in de studio voorgelezen. In dit uur een selectie uit de vele uren Radio 2013 die er destijds gemaakt zijn. We beginnen met een nieuwsbulletin dat Arie Kleijwegt voorleest in 1983. En dat betreft dan het journaal van 6 februari 2013. Goedemiddag. Het is zondag 6 februari 2013. Hier volgt nieuws in het kort. Hedenochtend om 9 uur Nederlandse tijd... heeft de Amerikaanse president Kennedy... persoonlijk door middel van een injectie naald... het doodvonnis voltrokken aan de 76-jarige Aurelio González. González heeft bekend in 1963... in opdracht van J. Edgar Hoover en de gebroeders Hunt de toenmalige Amerikaanse president Kennedy te hebben vermoord. Na de voltrekking van het vonnis toonde de Amerikaanse president zich uiterst geëmotioneerd. Hij verklaarde echter geen wraakgevoelens te hebben gekoesterd... jegens de moordenaar van zijn oom, maar slechts, zoals hij het noemde... vreugde over de triomf van het systeem van ondernemingsgewijze productie. In een woning in Hydropolis zijn de stoffelijke resten gevonden... van een naar schatting 35-jarige vrouw. Volgens verklaringen van omwonenden had de vrouw al ruim twee jaar... haar wooneenheid niet verlaten. Een eerste onderzoek doet vermoeden dat ze om het leven is gebracht... door een foutief geprogrammeerde stofzuiger. In Harderwijk is een geval van kanker ontdekt. Een zevenjarige inwoonster van die stad is met lichte verschijnselen opgenomen. Zij had op religieuze gronden vrijstelling van de burgerbestraling gekregen... Volgens de inspecteur van de Volksgezondheid in Harderwijk is er geen reden tot ongerustheid. In Amsterdam is gisteravond door burgemeester Cumlu het traditionele krakersbal geopend. Het bal vindt jaarlijks plaats ter herinnering aan de zogeheten krakersrellen in de tweede helft van de 20e eeuw. De hoofdstad zal opnieuw 24 uur lang het toneel zijn van een keur aan folkloristische activiteiten... zoals het zogeheten stokkenmeppen en het ruitje diggelen. Het volksfeest wordt vanavond besloten met de traditionele verbranden... van een antieke gele tram. Het weer, onbestendig, harde wind. Temperaturen de 14 graden. Alarmfase 11 is afgekondigd voor Rijnmond. Er geldt een algeheel uitgangsverbod. Berichten betreffende de drinkwatervoorziening. In Bergen City zijn vanaf hedenmiddag 2 uur noodrandsoenen verkrijgbaar... op vertoon van de blauwe strippenkaart. Beperkte drinkwatervoorziening geldt voor Oostgeest en Utrecht. Voor alle agglomeraties met de beginletters S tot en met Z... geldt tot nader order uitsluitend de gele magneetkaart. Een bericht betreffende de persoonsregistratie. Registratieplicht geldt binnen 24 uur voor alle registratienummers... eindigend op 24, 25 en 26. Dit was het nieuws. Al dus Arie Kleijwegt in 1983. In die afleveringen van Radio 2013 werden ook dagboekfragmenten voorgelezen. Deze waren ingestuurd door luisteraars. En de meest originele daarvan werden door de schrijvers ervan voorgedragen. Mocht u de radio pas net hebben aangezet... dit zijn fragmenten in 1983 geschreven over 2013. 6 februari 2013. Bah, het was weer zo'n smerig drukkend weer. In de metro stonden de mensen te zuchten en te steunen. En de penetrante zweetlucht sneed me bijna het adem af. Toen ik bij de halteplaats uit kon stappen, snakte ik echt naar lucht. Ik stak via het zebrenpad de weg over en gleed bijna uit op het asfalt. Dat door de hitte zacht geworden was en waarop een dikke olielaag vastgekoekt zat. De straten verkeren overal in een erbarmelijke toestand. Net als de pleinen trouwens. Alles is zo vuil en glibberig. Het heeft nu al jaren niet meer geregend. De veegwagens van de reinigingsdienst rijden wel eens wel nog, maar bij het vegen wordt geen water meer gebruikt, want het is er niet meer. Toen ik op mijn horloge keek, zag ik dat ik al tien minuten te laat was. Ik moest me haasten, want om negen uur begon mijn dienst in de bodycleaning Hillens. Ik ging door de deur naar binnen en werd dan meteen verwelkomd door een snauwende baas. Waar blijf je toch? Ja, die Hillens had goed praten. Die had het goed bekeken. Hij was begonnen met een slecht lopend winkeltje en automaterialen. En toen het water steeds schaarser werd en de mensen de douches en badkamers alleenig als bergruimte gebruikten, had hij als een van de eerste zo'n bodycleaningzaak geopend. Later kwamen er steeds meer van die zaken, maar Hillens was toen al binnen. En in advertenties beroemde hij zich steeds op zijn pionierservaring in deze branche. Het gevolg was dat hij de drugsbezochte bodycleaning in de stad was. Ben je nog niet wakker, het loopt hier storm en meneer komt hier binnenwandelen alsof er niets aan de hand is. Als, je, als het je hier niet bevalt, dan lazen je me op. Er zijn nog honderd anderen die graag, enzovoorts enzovoorts. Iedere morgen hetzelfde. Ik trok snel mijn witte jas aan en ging naar boven, waar zijn twintig mensen ongeduldig stonden te wachten. Helens heeft goed praten, die woont niet in een huurkazerne, waar het altijd zo benauwd en drukkend is dat je onmogelijk kunt slapen. Helens kan eenmaal per jaar op watervakantie in Australië, wat eigenlijk alleen maar voor topfunctionaris is weggelegd, Chile, ons blonde stuk heeft me in vertrouwen verteld dat sinds een weekendje met de baas naar Parijs is geweest... toen mevrouw Hillens in het ziekenhuis lag. Volgens Sheila was hij iedere morgen zijn gezicht en handen. Iedere morgen. En iedere morgen met nieuw water. Hij liet het water na één keer gebruiken gewoon vernieuwen. Stel je voor, zich. Sheila vertelde ook dat hij iedere dag een, gl een glas mineraalwater drinkt. Ja, Zo'n fles kost zich zeker een maandsalaris of nog meer. De eerste klant die ik vanmorgen hielp zat stevig te glimlachen je wist dat hij de eerste klant was. Die worden dus nog met nieuw ongebruikt water behandeld. Drie uur wachten ze soms voor openingstijd om de eerste te zijn. Tweede zijn dus ook niet slecht. Ik kon verdomme eerst mijn ponskaart niet vinden. Ik, hab, ik had hem in het kastje laten liggen. Altijd een spannend moment als je dan de ponskaart in de automaat steekt... en de dunne straal schoon water stroomt in de glazen kan. De hele wachtende rij houdt dan de ogen gericht op het waterstraaltje. En als ik dan de gevulde kan pak voel ik me altijd een beetje trots dat ik het voorrecht heb... om dagelijks met water om te mogen gaan. De eerste klant moest handen wassen met zeep. Vandaag zelfs met seringezeep. Tjonge, jonge, wat glunderde die vent. Een van de voordelen van het handenwassersvak is... dat je handen door de aanraking met water en zeep de hele dag schoon zijn. De vrouwtjes die zien dat echt wel. De eerste klant had zeker een salarisverhoging gehad. Toen ik na het borstelen de zeep met een handdoekje wilde afvegen... riep hij, nee, ook spoelen... Ze zijn dan zo blij dat ze nog even in het water mogen spetteren met hun handen. Maar de andere klanten worden dan al snel onrustig. De ene is nog niet opgestaan uit de stoel... of de ander heeft zijn handen alweer in het zeepwater. Ik was om kwart over zes thuis. Mijn handen zijn fel roze van, het zeep, van de zeep en het water. Het is weer erg benauwd. Het maaltijdblik dat ik warm heb gemaakt smaakt naar niets. Ik drink een glaasje Humid. Humid, het resultaat van een chemische verbinding uit de geleerde brouwerij. Drie smaken. Ik drink altijd naturel. Ik kan me niet voorstellen dat dat spul gezond kan zijn. Als je een fles één dag geopend laat staan... wordt het lichtgroen en krijgt een melige bijsmaak. Het lest wel een beetje je dorst. De mensen zijn er echter al aan gewend om weinig te drinken. Een echte dorst heeft niemand meer. De mensen drogen uit, volgens mij. En daarom ziet iedereen er zo gelig en gerimpeld uit. Alleen filmsterren en rijke lui kunnen het zich veroorloven om één keer per jaar... tijdens een decadent feestje in een bad vol water te springen. Verspilling, zegt Hillens altijd. Maar hij zelf dan, iedere morgen zijn gezicht wassen... met schoon nieuw water, belachelijk. Er zullen wel altijd bevoorrechte mensen blijven bestaan. Soms mogen we bij Hillens vrijdags wat gebruikt waswater meenemen. Ik heb het goed gefilterd en ze nu en dan gebruik ik er iets van. Vandaag heb ik eerst met het water mijn tanden gepoetst... en toen een paar stevige slokken gedronken. Dat doe ik maar zelden want het kan vaak, lang duur, kan vaak lang duren voordat we weer wat waswater mee mogen nemen. Hillens wordt steeds zuiniger en het water steeds schaarser. Misschien filtert hij het zelf wel en doet dan ook nog of het ongebruikt is. Ik drink nu nog de rest van mijn voorraadje water op. Vandaag ben ik tenslotte jarig, 6 februari, mijn verjaardag. Ik ben een waterman. Ik vraag me af wie die stomme sterrenbeeldnaam heeft uitgevonden. Hoi, Abram. Koud, koud, koud, koud, koud buiten. Ik vind het toch wel fijn dat ze het weer hier net zo laten zijn als boven. Het zou saai zijn als hier altijd maar dezelfde luchtdruk en temperatuur heerste. Vandaag geschaatst. Dat was lang geleden, minstens 25 jaar. Ze hebben nu een ruimte ge gecreëerd waar ze ijs spuiten. Het was ontzettend druk. Ik ben daar Freya tegengekomen, vreemde meid geworden, hoor. Ze had het erover dat ze boven wilde gaan kijken... Ze vroeg of ik mee wilde gaan. Tja, ik heb je al eerder verteld wat voor een straf ze daarop gezet hebben. Drie jaar externe separatie. Dus ik denk dat ik er toch maar vanaf zie. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe de mensen er bovenuit zien. Maar ja, die drie jaar externe separatie is ook niet alles. Je komt dan op de onderste laag waar ze al die criminelen en perverse neerzetten. Freya zei dat ze echt een veilige uitgang had gevonden. Ach, je hoort nog wel wat, of ik het doe of niet. Mijn werk vandaag was weer net zo als anders. Twee uur gaten graven en dan weer twee uur andere gaten dichtgooien. Ze blijven maar vertellen dat het zo'n nuttig werk is. Maar toch denk ik er wel eens anders over. Wanneer je bijvoorbeeld een gat moet dichtgooien... dat je een week ervoor gegraven hebt. Maar ja, ik ben al lang blij dat ik wat te doen heb. Op de ijsbaan ontzettend gelachen als je al die mensen zag stuntelen. Goed, ik neem mijn pillen in en ga slapen. Tot ziens. Het dagboek, Linken Jansens. Een van mijn patiënten moest een plastic naamhaarkart hebben. Dat was een makkie. Maar een ander patiënt moest plastic hersens hebben. Want hij was geestelijk gestoord. En dat is best wel moeilijk. Toen ik thuis kwam, had John de klerencapsules... volgepopt met onze pakken. Die we meenemen op vakantie. Want we gaan in de paasvakantie naar ons weekendhuisje op de maan. Om een paar dagjes uit te rusten. John, die groeit, had zelfs als een space shuttle klaargezet zodat we morgen vroeg kunnen vertrekken. Tot over een paar dagjes dagboek, Linke. Heel mooi hoe divers de luisteraars in 1983 schreven over de toekomst die 30 jaar voor hen lag. En dan nu de toekomst. Dat was de themamaand die de VPRO in 1983 uitzond. En een onderdeel daarvan was Radio 2013. Gemaakt in 1983 en die zou gaan over 2013. In die uitzendingen werd ook een quiz opgenomen... met de tot de sombere verbeelding uit die tijd sprekende titel Doemquiz. Quiz. Een quiz tussen een groep jongeren uit Utrecht... en een groep jongeren uit Swifterband. Ja, sorry, maar dat moest ik even... Even opzoeken, een dorp gelegen in de provincie Flevoland. De ene groep is links, de andere rechts. De vraag is of jongeren steeds rechtser worden. De quizmaster is Jan Lenverink. Eerst kondigt Noordhoek aan, dan galis en dan ook nog donkers. Drie radiodieren puur zang. En dan nu de toekomst. In de maand februari op de VPRO-radio. Snapt u wel? Zo nee, luister dan nu eens naar Radio 2013. En vooral naar die quiz. Want quizzen zullen altijd blijven, geloof me. In het jaar 2013 zullen er nog veel meer quizzen zijn dan nu. De toekomst als spelletjesland. Ooit aan gedacht. Goeie God. Maar genoeg. Wat hangt ons allemaal nog boven het hoofd? Het woord aan collega Jan Donkers. Welkom, beste luisteraars, bij VPRO's Radio 2013... met vandaag als onderdelen zo tegen half vijf... de eerste serie dagboeken uit 2013... die VPRO-luisteraars hier in de studio voorlezen. En meteen daarna, tot aan het einde van onze uitzending... de tragicomische avonturen van VPRO's eigen pushing- en kruisraketten... waarmee Tom van der Graaf een illegale rondrit door Nederland maakte... Maar eerst de allereerste aflevering van wat deze maand ook een vast onderdeel van VPRO's Radio 2013 zal worden. Namelijk de Quiz, waarin op speelse wijze ons eigen pseudowetenschappelijk onderzoek wordt verricht... naar houdingen en opinies van de generatie van de toekomst. Met het oog op de toekomst presenteert de VPRO... De Doemquiz Een vrolijke wedstrijd tussen linkse en rechtse jongeren met als inzet de vraag: Worden jongeren nu wel of niet steeds rechtser? Uw quizmaster Jan Lemfrink. Ja, zo is het weer genoeg, hè. Zo is het genoeg. Bedankt. Bedankt Utrecht. Bedankt Zwift de Band. Ik wil graag beginnen met jullie even aan de luisteraars in het land... naar de VPRO Doom Show uh, te introduceren. En ik begin even bij Utrecht. Uh, hoe heet jij? Sandra Mastwijk. Jij? Jopie. Heb je, heb je geen achternaam? 30. Ja, en jij? Uh, Bert van de Stomp. Bert van de Stomp. Eh, ik geloof het niet, waar is je paspoort? Ik noem het En jij? Willem Kools. Willem? Coles. Monique Kristel. Monique Kristel. Oh, dat komt allemaal. Kristel uit Utrecht, hè? Ja, ten lieg. Uh, uh, tante. Swift uh, de Band. Met de hoed? Jolanda Tellin. Jolanda, hallo. Ja, schoonlijk. Ja. Hallo. Liesbeth Bosma. Posma. Ja. I mean it. Ja. Erik Dibbelink. Heel leuk. Uh, je weet dat we vanmiddag hier bij elkaar zijn om eens te kijken hoe links links is en hoe rechts rechts is. Of hoe rechts links is en hoe links rechts is. Wat ik graag in ieder geval van tevoren van Jozef weten is, schrijf jij links of rechts? Rechts. Rechts? En je komt uit het band? Ja. Ja? Maar daar zijn ze toch links, of niet? Ja? Moeilijke vraag. Ja. Even nadenken. Ja, nee of Die is, die is buiten de mededeling. Straks kan je hem nog beantwoorden. Dan kan je misschien een bonusprijs verdienen. We gaan beginnen. Ja? Allemaal klaar? Klaar voor de eerste vraag in de eerste ronde. Koffie krijgen als je als je, je best doet. Zo gaat het hier. Uh, Oké, okay. de eerste vraag is: En let goed op Utrecht en Zwifter links. Ik zeg: vloeken is links. Ik zeg: vloeken is rechts. Ik zeg: als je godverdomme zegt, is het gewoon een manier van praten. Wat is het? Druk als je weet wat het is. Toe maar. Oh, ja, uh, met wie spreek ik? Ja? Ja, met wie is het? Ja, zeg het maar. Ja, met je land. Vloeken, dat is voor iedereen een vorm van praten. Dat is een vorm van praten. Het is niet links, het is niet rechts. Het is een vorm van praten. Ja, dat vind ik een aardig antwoord. Het klopt ook. En dat is vijf punten voor Zwifterband. Jongens, jongens, de tweede vraag. Ja, uh, hou, hou een beetje bij. want uh, uh, hoe, hoeveel, joden, hoeveel joden zijn er in Hitler Duitsland vermoord? 60.000, 600.000 of 6 miljoen? 6 miljoen. Dat 6 miljoen. is voor is Utrecht. Hoe weet je dat? Hou je het een beetje bij? Nou, ik heb uh, geschiedenis gehad, dus. Ja? ja? En kijk je ook weer naar de tv, naar dat soort dingen? Ook, ja. ja? Ik had pas nog een documentaire van De uh, Onderste Steen. En daar uh, heb ik een beetje gevolgd. Blijf je van. Oh, goed. Goed. Hey! Okay. Hey! De derde vraag, jongens. En uh, we gaan pas zingen als de accordionist bij is, oké? Okay? Ja. Uh, hoeveel... De derde vraag. Hoeveel van de in Nederland wonende mensen van buitenlandse afkomst... dus hoeveel buitenlanders in Nederland... Zijn er werkeloos? Dat is... Oeh. Ja, zeg het maar even. 120.000. duizend. 120 ja, dan moet ik even in beraad houden, hoor. Want de vraag was nog niet afgelopen, dus je kan je de punten nog mislopen. De vraag is namelijk... Zijn er dat in verhouding tot Nederlanders meer, minder of net zoveel? Ja, dus zijn er net zoveel buitenlandse Nederlanders werkeloos als Nederlandse Nederlanders? Of meer of minder of evenveel? Minder. Minder ho, ho. buitenlanders. Minder buitenlanders ja. werkloos? Meer. Ja. Goed, dat is. Uh, Swift? Meer. Meer? Even <lacht> ja. Wat zeggen jullie? In verhouding nee. meer. In verhouding meer. Even kijken of uh, ja. mijn assistente Jean-Jean Premier het ermee eens is. Wat is het goede antwoord, Jan? Uh, meer. Meer. Ja. Uh, om precies te zijn, twee keer zoveel, begrijp ik. Goed, dat is dus uh, de mopjes en Zwist de Band. Uh, vraag vier, jongens. Uh, kom, kom erbij. Ja, en stel je voor. Jij ontdekt bij toeval dat ergens in Nederland kruisraketten zijn geplaatst. Je weet wat het, is, wat het zijn, hè? Kruisraketten. Het heeft niks met een kruis te maken, alles met een raket. Terwijl het parlement daar nog niet over beslist heeft. Wat zou je doen? En dan krijg je door mij drie mogelijkheden aangedragen. Eén, je doet niks, want het gaat je niks aan... Twee, je neemt contact op met je volksvertegenwoordiger. En drie, je belt het NOS-journaal. Goed, wat zou je doen? Wie belt er? Uh, begin jij, Utrecht? Ja, ik zal het uh, NOS-journaal bellen. En, en wie? Ja, ja. Om de, nou, gewoon de omroepstichting En dat die het in het journaal brengen. En dat er gelijk een hoop mensen in protest komen dit tegen. En zweef de band, wat zouden jullie doen? Ja, wij zouden Schelden. ook bellen. En naar wie? Naar de NOS. Uh, niet naar het parlement, naar je volksvertegenwoordiger nee. of vertegenwoordigster. Nee. Ja. Die ken je niet. Nou, die zou het wel uh, naar voren, die zou dan weer de NOS kunnen niet schakelen. Oh, want daar ken je niemand. Nee? Nee. nee. nee. Maar wie zou je bellen bij, bij het journaal? Dit is een extra bonusvraag. Ik vind dat jullie eigenlijk allebei gelijk hebben, want het was uh, in zoverre... Uh, je doet niks, want je gaat, het gaat je niks aan. Het gaat je natuurlijk altijd aan, dus je moet iets doen. En zowel de NOS bellen als Den Haag bellen is allebei goed. Dus Utrecht en Zwift de Band hebben allebei vijf punten. En je kunt nu nog drie punten extra winnen door mij te vertellen wie je zou bellen bij het journaal. Wie? Fred Emmer. Ja. En jullie? We zouden directiebellen of zo. Oh, directie of zo. Ja, dan gaat Fred Emmer voor drie punten ah! Dan nu een strikvraag. Een strikvraag uh, in de vijfde vraag. Jongens en meisjes hebben binnen een bedrijf dezelfde kansen om hoger op te komen. Is dat waar of niet waar? Waar. Drukken. Niet waar. Niet waar is niet waar. Niet waar? Nee. Goed. Uh, Swiss, uh, vertel op, Zwift de band. Ja? Waarom? Nou, als, uh, als er mensen uit het bedrijf moeten, dan gaan ook eerst de vrouwen weg. En uh, nou. Nee, maar het gaat hier om. dat wil ik best geloven, uh, over dezelfde kansen om hoger op te komen. Nou, die hebben nee. ze niet. Ja, een man gaat nee. voor. Een vrouw die, uh, die, die evenveel kwaliteit heeft als een man, die gaat niet voor? Nee. Er wordt eerst naar de man gekeken. Wordt eerder naar de man gekeken. Ja. ja hoe vind je dat? Ja. Ja, dat vind ik belachelijk. Wat doe jij eigenlijk voor de kost? Ik zit op school. Je zit op school. Zitten jullie allemaal nog op school? Ja. ja. Oh ja. En jullie hebben allemaal nog tot nog toe nog gelijke kansen? Ja, ja nou ja? nog wel, ja. Ja? Goed, dus in ieder geval vijf punten voor Zwift de Band. Utrecht had ik nog al op de knop gedrukt. Wat hadden jullie willen ja. zeggen? Nou, ik vind uh, ze hebben geen gelijke kansen. Want mijn was neemt geen vrouw in dienst. Uh, die ken geen zakje men of zo. Want die tilt hem niet zo snel op als een man. Mm. Dus. En als die, als die vrouw hogerop wil, ik bedoel, als die met die zak cement de trap op moet, ja. dat lukt natuurlijk ook niet. Nee, maar man lukt dat wel. Dus dat lukt het wel. Ja. Dus het goed voor het huishouden. Dus eigenlijk wil jij ook vijf punten hebben, begrijp ik. Opa, dat een beetje druk. Jan, kan dat? Want zij geven ook een goed antwoord, hè? Ja, dat kan. Maar... wel. Maar. Nou ja, dat is helemaal geen goed antwoord. Jawel, maar met deze vraag was alleen bedoeld voor, uh, voor hun. Ja, want ik heb nou een vraag alleen voor jullie. Ja, luister eens, als je... Hoe oplichten? Ja, dat is er. Zocht je ruzie? Ja? Goed. Nee, we hebben nou een vraag voor hun gehad. Zij hebben ook toevallig eerst gebeld, dus ik kom goed uit. We hebben nu een vraag dan voor Utrecht. Jullie hoeven niet te drukken, je kan gewoon even je hoed over je hoofd trekken en gaan slapen. Uh, Utrecht, opgelet. Het eten van muesli met onbespoten honing is typisch links... Slaat het nou op. Is dat ja? Even, vind je dat of niet? Is dat zo of niet? niet wat wat vind je? Moet je niet kijken, zeg iets. Ja, ik zou wel ja zeggen, ik, ik lus je troep niet. Kom eens schieten. Je weet toch wel wat, wat muesli is, hè? Is een soort gif, bedoel je, wat er overheen gespoten wordt? Nou, het is een soort uh, on on onbespoten, ge onbespoten gedrode geit. Nou, zo, ge zo, ge zo, ge hoezo, uh, zo zal ik dat nou niet lusten benen. dan? Ik weet het niet, hoezo is het. dat links dan? Dat ken ik toch net zo goed lusten? Ja, maar dat zeg ik ook niet. Oh, maar nou, je, nou, maar, wat je, wat je weet wat het is. Ja, Je weet wat het is. Ja, ja, is, ja. ja. ja. ja je ja. zegt net dus. <laughs> Nee, je weet wat het is. Ja. Wat is het dan? Jij ja, zegt een soort onbespoten groente, waar Het is echt niet. Weet je wat het is? Zal ik jou zeggen wat het is? Muesli, dat is een soort gedroogde troep waarvan ze zeggen dat het heel gezond is. Maar waarvan je uitsluitend, vooral als je nog jong en mooi bent, ontzaglijke diarree krijgt. Dus je moet het nooit nemen. Begrijp je? <lacht> uh, ja, ik, ben, ik, ik begrijp me niet. Jan, zijn we er uit? Zijn ze voor? Nou, ik dacht het wel, want uh, de kandidaat van Utrecht heeft gezegd dat iedereen het kan eten. En dat dat niks met links of rechts te maken heeft. Nee, iedereen heeft recht op zijn eigen diarree. Punten... Ook vijf punten voor Utrecht. Ja. <lacht> Goed. Dan krijgen we nu weer een vraag voor jullie beiden. Dus let op: Als de werkloosheid in Nederland nog groter wordt, is het logisch dat de buitenlanders terug moeten naar hun eigen land? Goed of fout? Fout. Fout. Fout. fout. fout. fout. fout. Wat vindt u Utrecht? Fout. fout. Fout. Allebei. Dat is heel geestig. Dat is allebei vijf punten. Ja. Dat is allebei vijf punten. bij ja. Wat wil jij zeggen tegen Bolle? Over mijn Lulleberg. Ik joh. Ja, ik versta je wel hoor, dus uh, pas op. Ja, goed. Ja? Uh, goed, de volgende vraag jongens. Waarom, opgelet Utrecht op een Waarom stem je op iemand? Utrecht. Nou, ik wil ook uh, mee bepalen wat in mijn land gebeurt. En dan en ik... kies ik mijn eigen partij. En wat is jouw partij? Uh, nou, ik heb vleden jaar uh, PVDA gestemd, dus... En uh, misschien ik zou ik het zo leuk vinden als anderen ook, ook, ook, ook eens wat zeiden. Want afgezien van het feit dat je natuurlijk de grootste mond hebt letterlijk, is het figuurlijk ook zo. Maar uh, waar, waarop stem jij en waarop? Ik stem nog niet omdat ik nog geen 18 ben. Maar als je nou zou morgen stemmen, wat had je gedaan dan? Uh, weet het niet. Weet ik ben niet. niet veel van politiek af, dus. Oh nee, maar daar ben je nooit te oud voor, dat weet je. Uh, en jij? Ik zou een beetje maar <lacht> gemoemd <lacht> Ja, maak je meis moe. Maak je meis moe, dan zou je goed staan. Oh, zou stemmen. Ik zou je stemmen, Stem nooit! Nee. Maar je mag er al wel stemmen. Je bent... Hij zit te klagen als ze geld van je loon afhalen. Johan, dan ja, weer terug. Ik krijg je zin om te stemmen. Oh. Stem hem al op mij. Oh, vind je dat, ja? Maar hoe oud ben je dan? Kijken. 20. Nee, dan hoef je niet meer te stemmen. heel goed. Uh, heb jij gestemd? Nee, ik stem nooit. Stem je nooit? Uh, waarom niet? Dat is allemaal één potmaat. Ja. ja, het is zo. Nou, uh, het is zo dus als je je kaart krijgt, dan verscheur je hem. Ik, vind, ja, ik doe er niks. Ik ga helemaal niet stemmen. Uh, oké. Okay. En jij? Ik stem ook niet. Jij stemt me niet. Maar je mag er wel stemmen. Mag vraag? Nee. Oh, ja, Nee. Dat begrijp ik het. Uh, goed, Utrecht, vijf punten, toch? Uh, deze vraag was ook de versnifte band, ook, of niet? Even kijken uh, ja, zeker. We. Goed. Vertel op jongens, waarom, uh, waarom zouden jullie stemmen? Nou, als je, nou, je niks... niet. Als je niet stemt, dan heb je... Dan, je wil toch wat. Je wil wat voor je eigen land. En als je niet stemt, dan heb je helemaal geen inbreng. Ik kan erover mee praten. Ja, ik hoop het. Vind jij dat ook? Ja, ik vind uh, als je dingen wil uh, zien veranderen in, uh, in Nederland... en uh, je hebt een partij die dat ook wil... Nou, dan zou ik daarvan stemmen. Want als je niet stemt, dan gaat die stem toch verloren. Dan gaat het naar de grote groep. En dan stem je op de, P van de A en dan gaat toch de CDA, CDA met de VVD regeren. Dus ja, wat heb je er dan aan? Of is ik dat fout? Nou, het is gewoon... Uh, kijk, als jij uh, zegt van... Nou, ik ben het er niet mee eens hier in Nederland... Dan moet je ook gaan stemmen. Op de regene op de, dingen... De of in, partijen die of emigreren natuurlijk. Ja, kan ook. Ja. Hij kan ook. En jij? Oh, ook uh, dat je over het land kan meebeslissen. En ik zou wel stemmen, maar ik ben nog geen 18. Maar ah, ja. we hebben op school... Kregen we schoolverkiezingen. En ik kreeg zo'n boekje van uh, welke partijen... En wat uh, de standpunten daarvan waren. En over wie heb je gestemd? Uh, toen D-70... DS70, die ja, bestaan niet meer. Hè? Nee. D66 waart ook niet lang meer. Wat gewoon weer Ajax 54 worden, uiteindelijk. En jij? Ja, ik ben het met de rest eens. Dat is wat prettig met zijn hoed op, gelijk heb je. Goed, dat is dus. Op hoeveel staan we nou, Jan? Uh, 30 punten voor Zwift de Band en 28 voor Utrecht. Yeah. Yeah. Ja, Nederlands hoop in bange dagen zou je bijna zeggen. Hoe zou het ze de afgelopen 30 jaar vergaan zijn? U hoorde de Doomquiz, een onderdeel van Radio 2013. Uitgezonden in de themamaand uh, en dan nu de toekomst van de VPRO in 1983. Zou Jan Lenverink een vermoeden gehad hebben toen in 1983... waar hij zou zijn in 2013 en hoe hij zich zou voelen? Ik vraag het me af. We gaan verder met de thema-uitzending uit 1983 over het jaar 2013. Ton van de Graaf gaat op bezoek bij een schoolklasje zesjarigen in Rotterdam... om te peilen wat voor een toekomstbeeld zij hebben. Een bak lucifers en een bakje katoen. Een flesje azijn, dat smaakt bij de pudding zo lekker en fijn. Dat smaakt bij de pudding zo lekker en fijn. Als er één groep is waarvan je zou kunnen zeggen dat die onbevangen tegen de toekomst aankijkt... Dan is het die van de kinderen tussen 6 tot 8 jaar. Of zitten die ook al vol zorgen. Ton van der Graaf sprak met de onderbouwgroep van Fenny van de Marenschool in Rotterdam-Zuid. Ja, de toekomst is voor nou, als er iets nog moet gebeuren. Als er iets nog moet gebeuren. En kun je een paar voorbeelden noemen van wat er nog zou moeten gebeuren? Mm, niet zou moeten gebeuren. Maar. Ik ga bijvoorbeeld. iedere maand ga ik naar mijn tante. Ja? Nou, en dat uh, nou, is ook een toekomst. Dat is een toekomst, ja. En zijn er nog meer dingen die je iedere maand doet? Mm. Ja. Ja, veel. Ja. Mm. Weet dat is ik niet. Moeilijk, hè? <laughs> Weet jij wat de toekomst is, nou? Ja. Of, wat denk jij dat het is? Nou, elke keer naar school gaan. Dat is ook de toekomst, hè? Ja. Want jullie, jullie zitten nu in welke groep? Een 1, 2, 3 groep, hè? Ja, dat zit in de derde. Ik zit in de eerste. Ik zit in de eerste. Dus jij gaat straks ga je naar een 4, 5, 6 groep? Ja, boven. Mm -hmm. Dat is jouw toekomst? Ja. En jij? Toekomst, hè? Ja. Een toekomst is dat... Uh... Door wat je denkt, dat gebeurt soms. Maar ik, ik denk, maar er gebeurt niks, er dus gebeurt iets anders. Bijvoorbeeld, ik denk, morgen ga ik naar mijn oma, dan zegt mijn moeder ook, denkt hij, En dan komen we morgen weer visite, en dan gaat dat niet door. Maar dat is een toekomst, dat hun niet ook komen, dat denken ze, die andere mensen. Maar onze toekomst gaat niet. Ja, ja. Dat vind ik gek. Als, als ik slaapmuziek en uh, denk ik. En uh, dan vond ik het vreselijk. En dan ga ik kijken als ik in de kast iets ziet. En dan ga ik het in mijn oor binden. En dat ik niks van mijn eigen hoor. Ja, ja. Dan vind ik eng. Mm -hmm. Als ik dat zelf hoor, oeh. Uh. Ja. Dat je van tevoren al uh, iets weet wat er gaat gebeuren. Dat is ook toekomst. Dat is ook toekomst. ja Nou, ik ga elke maandag naar de majorette. Naar de majorette elke maandag? Ja. Dat, dat is ook de toekomst. Ja, dat denk ik ook. Dat doe je elke maandag? Ja. ja. En gaan jullie ook wel eens optreden met de majorette ergens? Ik mag nog niet meelopen, want ik heb nog geen pakkie. Wat heb je nog geen pakkie? Nee. En als je een pakkie hebt in de toekomst, dan kan je wel meelopen? Ja. Kan iemand zeggen wat je hoopt dat er nooit zal gebeuren in de toekomst? Nooit. Dan begin ik hier. Onthoud het, hè? Kom eraan. Wat hoop jij dat er nooit gebeurt? Oorlog. Dat er nooit oorlog komt. Ja. Hetzelfde als haar. Zelfde. Ja, weet, niet. weet niet. Weet ik niet, hoor. Wat hoop ik hoop dat, dat, nooit... dat er geen oorlog komt. Dat er geen oorlog komt. Weet niet. Hij, hij zegt dat hij oorlog wil. Ja, ja oorlog is leuk. leuk. jij dadelijk neergeknald. is leuk. Oorlog is leuk? Ja. Nee, dus hij dadelijk neergeknald. En hij heeft mijn huis plat. Ja, ja. ja maar ik ben wel blij dat Hitler dood is. Ben je blij dat Hitler dood is? Ja. ja. Waarom? Ja. Uh, hij was gemeen. Was dat een gemeene man? Ja. Hmm. Ik vind het, want ik ga later bij de oorlog werken. Hij dan bij de oorlog je, je achter elkaar dood? Want jullie hebt wat, wat miljoenen mensen in de gaskamer ja. gestopt. Die Hitler? Ja. Ja. Het is zo erg genoeg. Ja. Die zijn allemaal gestikt. Ja. In, een tank in de tank ga nee. ik. En, <laughs> en ja, nou, dan word je helemaal vliegtuig Ga jij in het leren? Als jij neergeknald wordt, dan leg ik daar. Jij wil al in de vliegtuig. Ja. En dan, dan word je juist neergeknold. Nee, nee. Want uh, dan uh, kijk ik heel goed uit en dan laat ik laat bloemen vallen. Ja, ja, ja. En, en dan raak je benzine op en dan leg je het beneden. Ja, maar als jij dat doet, dan word jij neergeknold hoor. Dat mag niet. Gaat het, niet dan het gaat er nou uit zich, Dan moet je eerst vragen of dat mag. Ik wil laten vallen. <coughs> Zo. Jij... Ik heb niet gedaan. Ja, ik zit te denken. Wat je hoopt dat het er nooit gebeurt? Nou, gewoon niet neerschieten. Nee. Ja. ja? Ja. Nou, vind ik niet leuk neerschieten? Nee. Nee, dat ja. kan ik me voorstellen. Oorlog mag niet komen. Nooit oorlog? Nee. Ik geen prikken meer en ook geen oorlog. Geen prikken meer en geen oorlog? Meer. Nee. Nou, ik liever hebben als oorlog. Ja? En jij, wat hoop jij dat er nooit gebeurt? Oh. Ik wil geen kanker krijgen, want mijn moeders vader is daar dood van gegaan. Van kanker? Ja. ja. Dat vind ik niet leuk, hoor. Oh, ja. Ik wil geen hartaanval krijgen. Jij wil geen hartaanval krijgen? Vind ik niet. Je kent iemand die dat gehad heeft? Mijn oma die is daar van dood gegaan in ja, ja. het ziekenhuis. Mijn is van kanker dood gegaan. Ja. Van in het ziekenhuis. Daar is ze dood gegaan, toen ging ze even lopen en toen viel ze dood. Ja, ja. En dat hebben we overgrootmoeder ook gehad. Mijn vader mijn mijn en mijn, mijn opa erbij. Was jij er ook bij? Ja, toen vond ik het heel eng. Ze dood ging. Toen ging ik huilen bij mijn opa... Um, want er was een andere oma. Ik had, ik had um, een heleboel oma's. Hoe is het is? Ik had een heleboel oma's. En, en die zijn dus nu zijn er een paar dood gegaan. Ik heb er nog maar één. Ja, ja, ja. ja. Want die, want die, want die twee zijn allemaal dood gegaan. Ja, ja, ja. Mijn oma heeft ook een hartje vuil gehad. Ja? Mag ik even iets over de dood praten? He? over dood praten. Nou, ja? opa die is dood gegaan en mijn oma die zit in de rolstoel, die is zo oud. Die... Ja. Ik denk dat hij ook bijna doodgaat. gaat. Ja? Zesjarige kindjes in 1983 over hun toekomstbeelden. Dat was in Rotterdam. Het is nu, dertig jaar later, misschien heeft iemand zichzelf herkend. Of herkent een oudere luisteraar zijn of haar kind? Mailt u dan maar even naar woord.vpro.nl... zodat wij uw reactie nog kunnen delen met de andere luisteraars. Ik ben benieuwd welke fictieve nieuwsberichten... Arie Kleijwegt in 1983 verzon over 2013. Dit keer een week later, 13 februari 2013. Goedemiddag. Het is zondag 13 februari 2013. Hier volgt nieuws in het kort... In Ciudad Cuervara, de hoofdstad van de Unie van Latijns-Amerikaanse Sovjetrepublieken, zijn bij ongeregeldheden ten minste 30 personen om het leven gekomen. Het conflict ontstond nadat de veiligheidspolitie een inval deed tijdens een illegale Rooms-katholieke kerkdienst die gehouden werd in een voormalige koffiebranderij. Enkele honderden aanwezigen werden gearresteerd, waaronder 13 geestelijken, die standrechtelijk werden gefusilleerd. Minister-president mevrouw Graanhorst heeft in een onderhoud met haar Franse ambtgenote mevrouw Caveau erop aangedrongen dat Frankrijk nu onverwijld zal overgaan tot ratificering van het zogeheten zoutverdrag. De overige rijn hebben na 40 jaar recht op duidelijkheid, zo verklaarde mevrouw Graanhorst. De Franse premier verklaarde het probleem in welwillende overweging te zullen nemen. Het rolverkeer tussen Pampus en Gooistad heeft vanochtend enkele minuten vertraging opgelopen. De oorzaak was sabotage aan de verkeersgeleiders en de beveiligingsschermen. De daders zijn vastgezet en voorgeleid. Bij een gewapend treffen zijn in Rotterdam drie opiumhandelaren om het leven gekomen. De handelaren trachten zich gewapend toegang te verschaffen tot een gemeenschapsapotheek. De beveiligingsambtenaren wisten echter groot alarm te slaan... waarna de in de haast opgeroepen tientallen collega's... korte metten maakten met het drietal. Het weer, onbestendig, harde wind. Temperaturen rond de 14 graden. Voor de hele agglomeratie Pampus, als mede voor Aqua City en Bergen-op-Zoom... geldt een algeheel uitgaansverbod. De roze magneetkaart heeft nog slechts geldigheid tot hedenavond 24 uur ook in gebieden waar alarmfase 11 of hoger geldt. Een bericht betreffende de drinkwatervoorziening. Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt opnieuw met grote nadruk... tegen het consumeren van gesmolten sneeuw. Het gecombineerde lood, dioxine en sulfurgehalte... is reeds bij kleine hoeveelheden dodelijk. Nadere berichten volgen. Een bericht betreffende de persoonsregistratie. Registratieplicht geldt binnen 24 uur voor alle registratienummers eindigend op 44, 45 en 46. In agglomeraties waar een algeheel uitgangsverbod van kracht is... geldt verplichte thuisregistratie via code 040404. Dit was het nieuws. Ja, dit was een nieuwsbericht geschreven in 1983... voor de toekomstige datum 6 februari 2013. Zou Arie Kleiweg geweten hebben dat hij er dan zelf niet meer zou zijn? Ja, geboren in 1921 had je wel tot een hele pittige leeftijd moeten komen... om er nog wel te zijn, dus misschien heeft hij het wel vermoed. Journalist en presentator Arie Kleiweg overleed in 2001 op 80-jarige leeftijd. We gaan terug naar 1983, waarin dagboekschrijvers schrijven over 2013. En die dagboekschrijvers die lezen dat zelf voor. Over hen durf ik dus helemaal niets te zeggen of ze er wel of niet nog zijn. Misschien horen ze dit zelf wel. Laat dat dan even weten via woord.wpro.nl. Het is 1983, ze schrijven over 2013. 6 februari 2013. Een lege floppy disk. Terug van weg geweest. De Rozentuin bezocht en Pieter tegengekomen. Het ging zo. Als afgesproken was ik om tien uur in het zelfdodingcentrum de sterrenpracht. Eerst bij mijn notaris, de laatste zaken afgehandeld, toen mijn laatste maal. Het was uit de kunst, dat moet ik toegeven, maar om elf uur s ochtends heeft het eten me nog nooit zo gesmaakt. Maar ja, voor de avonddienst was een lange wachtlijst. Dan had ik het maanden uit moeten stellen. Na het eten de rozentuin. Het was werkelijk fantastisch. De zwoele rozenlucht, het hoge, eilige zang... en de danseresjes in het diffuse licht. Ze waren prachtig in wapperende, doorschijnende gewaden. Hun stevige borsten vier vooruitgestoken. Ik dacht nog, als ik er nu eens tien jaar aan vastplak... en mezelf dagelijks een uur of twee tracteer op zo'n sensatie? Maar nee, ook daar zal ik wel op uitgekeken raken. En wie weet wat de dood te bieden heeft... De danseresjes gingen. Ze hadden pauze. Ik ging ook. Bij de balen kreeg ik een rood-witte capsule. De gang door. Kamer 15. Het groene licht brandde boven de deur. Vijftig jaar. Het was leuk geweest. Ik pakte de deurkruk en dacht nog even aan de dansende borsten van de danseressen. Hé, hey, Max! Hé, hey, Dekker! Ik liet de kruk los. Niet te geloven, Pieter Smit! Hij kwam door de gang om me afrennen. Nog steeds een grote bos rode krullen. We omarmen elkaar. Hij stonk naar dennenbossen. Hij kwam net uit de dennetuin. Bah, daar heb ik altijd een hekel aan gehad. Piet niet. Vroeger kon hij uren in zijn eentje door rondwalen. Hij gebruikte ook altijd van die smerige Dennis shampoo. We keken elkaar aan en lachten. Vlak voor het eind elkaar nog tegenkomen. Wat nu? Onze tijd was om. Over een kwartier moesten we opgeruimd zijn. Geen gezeur. We gingen een borrel drinken. Piet was er even daadkrachtig. De portier loerde langs zijn graniums toen wij, schouder aan schouder, de trap afgingen. Maar waar moesten we heen? We hadden beide geen geld. Piet had tot de laatste cent feest gevierd en ik had het... door gebrek aan een goed doel aan wat junks op straat gegeven. We gingen naar een kroegje waar ik altijd de rekening had gehad. We deden ons te goed aan cognac, sigaren en herinneringen. We hadden samen in een as op de middelbare school gezeten. We gaven elkaar schrijfopdrachten. We hadden een scholierenorganisatie opgericht... Gingen samen de kroeg in, rookten samen onze eerste stickies, We speelden straattheater in Kopenhagen. De laatste keer dat we elkaar ontmoet hebben was in Kampen, februari 1983. Bij een voordagbijeenkomst voor zondagschrijvers. Kort daarna meende ik dat school ook maar niets was en vertrok naar Joegoslavië. Aangetrokken door een oude vakantieliefde. Piet vertrok datzelfde jaar naar de USA. Later, op 1 januari 2000, om 12 uur heb ik nog vergeefs onder de Martini-toren in Groningen op hem gewacht. Dat hadden we bij de diploma-uitreiking afgesproken. Piet was er niet, niet dat ik dat zo erg vond, want daar, onder die toren, heb ik Ilona immers ontmoet. Dat was waarschijnlijk de reden waarom ik zijn bericht niet opgevangen had. Hij had door de hele stad op alle neon-nieuwsborden laten zetten. Piet heeft zijn been gebroken en komt een jaartje later. Maar ja, ik had toen meer al voor Ilona als voor de neonboodschappen. We werden dronken en de kroeg ging dicht. Sterrenpacht was natuurlijk ook al gesloten. Geld hadden we niet. En om zo laat bij vrienden, die ons inmiddels doodwaanden, aan te kloppen... leek ons ook wat ongepast. We gingen het park in. Op het terras van een verlaten paviljoen hebben we zitten kleumen. Het park was wit. Als we het koud hadden, gingen we sneeuwballen gooien. We praten over vroeger. We probeerden ons de geur van boeken te herinneren. Het was een tijd geleden dat ik een boek in handen had gehad... Terminals, tv's en beeldschermen ruiken niet. We vertelden elkaar verlekkerende verhalen over de kloppende, stampende drukpersen. De inktlucht en de boeken die, als je ze uit had, kon koesteren en in je armen sluiten om ermee in slaap te vallen. Gadverdamme! Je moet er niet aan denken om met een videoapparaat in bed te liggen. Een verhongerde merel maakte wat lawaai. Het begon langzaam licht te worden en wij besloten een boek uit te gaan geven. In het museum konden we nog wel een drukpers vinden en inkt en papier moest ook nog wel ergens zijn. Een heus boek over de rozentuin. Piet en ik gaan weer aan de slag. Morgen meer. God moet nog maar wat wachten. Max. Liefdagboek. Over 14 dagen word ik al 65 jaar. Ik denk nog vaak terug aan vroeger. Toen koffie ook werkelijk koffie was. En aardappels smaakten naar aardappels. Nu heet alles blub blub. Doe twee lep lepels blub in een pot water. Denk aan koffie en je hebt koffie. Doe drie lepels in een pannetje water. Denk aan aardappels en je eet aardappels. En als ik zo mijn man zie zitten met zijn computer... hij speelt het een zoveel zijn spelletje mens erg hier niet. En ik vond dat vroeger al zo vreselijk. Hij kan er niet meer mee ophouden. Daar komt mijn kleinzoon met zijn vriendin... In hun, in hun computerauto met ingebouwde raket. Dag oma, dag opa. We zijn bij het computerbureau voor geboorteregeling geweest... en hebben een zoontje besteld met blond haar, blauwe ogen en een goed karakter. Maar jongens, zijn jullie daar niet te jong, te jong voor? Nee hoor, en trouwens, we krijgen het pas over anderhalf jaar... want de ogen en het haar hadden ze wel... maar de goede karakters waren op, dus moeten we nog even wachten. We worden overgrootouders, wat leuk... Maar van een computerkind, nu ja, we zien wel. Je moet met je tijd meegaan. Dag oma, dag opa. We gaan weer verder en vroem, weg zijn ze weer. Oh, mijn man roept of ik mee kom doen met tennissen. Vooruit dan maar een half uurtje, want dan moeten we eten. Ik denk dat ik maar vier lepels blub in de pan doe en aan Nassi denk. Man, zullen we vanavond gezellig televisie kijken? Wat zeg je? Heb je weer een nieuw spel? Oh nee hè, waar is die goede oude tijd... Met André, Jos, Mies en Willem gebleven. Blub blub blub. Oh, hemel, het wordt geen Nassi. Nu ja, dan maar spaghetti, eet smakelijk. Dit waren nog wat dagboekfragmenten uit het programma Radio 2013, gemaakt in 1983. Ja, we hebben nog één bespiegeling over de toekomst 30 jaar later vanuit 1983 voor u in Petto en dat is vanaf Hoog -Katerijne. Inmiddels weet ik via collega's dat dit winkelcentrum in de Utrechtse volksmond Hoog Chagarijn heet of dat toen ook al zo was, dat weet ik niet. Maar laten we eens even gaan luisteren naar wat men daar dacht in 1983 over 2013. Ik sta hier op het uh, winkelcentrum Hoog Katerijnen. Het uh, winkelcentrum dat zo'n uh, tien jaar geleden nog het winkelcentrum ja, van de toekomst was. Die, ja. En nu uh, ben ik een meneer tegengekomen. Met, en, met een mandoline. Met de mandoline. Die op een stoeltje met een, uh, zit te spelen op een mandoline moet ik zeggen. Ja. Nou, dit programma dat gaat uh, over de toekomst. Oh, We ja. hebben een heleboel programma's gehad die daarover gingen. En nou ben ik benieuwd of, iemand denkt, of u denkt dat uh, u uw eigen toekomst kan bepalen. Dat nee, dat kan je niks aan doen. De toekomst kan je niks aan doen. Want alles gebeurt zoals het moet gebeuren. Het is, het is al vooruitbestemd zoals het gaat gebeuren. Had u daar zelf uh, ideeën dat, dat die, over nee, kijk, dat u iets Nee, doen? Ik kan er worden? zelf niks aan doen wat er gebeurt, dat gebeurt. Als iemand nou te pletteren wordt gereden of dood wordt gereden... of die valt van een stijgraaf, zo'n bouwwagen valt van een stijgraaf... Kan hij, dat wist hij ook vooruit niet. Dat is gebe gebeurd, maar dat had, dat had hij niet kunnen voorkomen... want dat is gebeurd, dat had zo moeten zijn. Dat is gewoon het lot. Ja, dat is het lot. Dat gebeurt. Je kan er zelf niks aan doen. Maar er zijn toch wel bepaalde je kan, dingen. Je waar kan je wel wat een hart krijgen. Dan, dan ben je dood. Maar dan kan je zelf niks aan. Oké, je, je kan niet voorwezen. Nee. Ja, je kan naar een dokter gaan en zeggen: als ze op mijn hart is, die hart is slecht. Maar, maar, maar, ja, dan, maar dan ga je het toch aan? Eerlijk wel. je kan er niks aan doen, want het is allemaal voorbestemd. Eerlijk wel. Volgens ja. mij wel. Ja. Maar kijk, dat wordt toch wel uh, door een zekere macht wordt dat gedaan dat het zo gebeurt. Ik, ik kan er zelf niks aan doen, eerlijk hoor. Ik ben nu op een plan, hoor, om op dat ding te blijven zitten spelen. Tot 80 jaar ben, ik toch niet meer ken. Ja. En als ik dan 80 jaar ben, een heel oud maagje en ik krijg geen kracht meer genoeg, Toch ga dus ik kijken met jou. toch ga ik naar huis. Ja. Toen ga ik in de rusthuis. Dus je ziet het wel vrolijk in, die toekomst? Uh, ja, ik, ik ben nu 65. Maar ik hoop nog... Ja, ik, ik moet even met die mevrouw praten. Ja. Hey, hey. Ja, maar dan moet je zo uh, weet het. Uh, ik ben nu 65, maar ik hoop nog een jaar of 15 op de ding te spelen. Toch heel oud ben. En dan, en dan ga ik naar huis, dan kom ik niet meer terug. <lacht> en dan lees je in de krant Oosveen. ik heet Oosveen. Dirk Oosveen, weet ik. Dirk Oosveen is overleden. Bam, bom, net is een ander. Ik had hier ook een vriend, die heette Willem Kaverley. En Willem die kwam iedere dag en die ging voor mijn koffie halen, dan gaf ik hem wel eens een rolletje. Maar Willem, die kwam op een, ogenblik, op een zeker ogenblik, kwam die een paar dagen niet, op dagen. Ik denk, verrek, wat is Willem? Toen keek ik in de krant Toen stond dus er bij het overlijdensbericht, bij de Bullocker stond in, Willem Kabeling Dood, overleden, overleden. Nou, Willem Kabeling kwam nooit meer terug. He. Hij was al 74, hoor. Ja. Er is er een hier van 91 jaar, he. Die is al 91 en die loopt nog steeds hier door Hogertuin heen. Hij heeft geen idee dat hij een keer dood doodgaat, eerlijk hoor. Nee, je moet er ook niet aan denken, dat is beter, eerlijk waar. Maar de toekomst, dat heeft voor u voornamelijk met doodgaan te maken. Ja, kijk, de toekomst. Ja, mensen die loopt naar zijn graaf toe. <laughs> zo denk ik erover. Nee. Ja, kijk, er is geen één, oplossing, geen één andere oplossing als zij doodgaat. En je weet niet wanneer. Je weet niet wanneer. Dus, dus kijk, je kan plannen maken en zeggen, ik wil schatrijk worden. Maar als het nou niet zo voorbestemd dan gebeurt het niet, eerlijk waar. Je leeft. Om dood te gaan, die gaat naar de hemel zogezegd. Die gaat naar de hemel. Ze zeggen dat je daar naar de hemel komt. Ben u dan gelovig? Ja, ik geloof, dan dan geloof ik wel Kijk, je geest die zal wel naar de hemel gaan, hoor. eerlijk hoor. Nou, dan loop je eeuwig, dan zeg ik, eeuwig leven. Dan zeggen in de hemel is het eeuwig leven. Dan moet je eeuwig in je hemd in de hemel rondspringen. Eeuwig. Het houdt nooit meer op. Vind je wel raar geval, hoor. Eerlijk waar. En, en nog beter zou het wezen als het er helemaal geen hemel was. Als je dood bent, ben je weg net als dat je niet geboren wordt. Als je niet geboren bent. Dan ben je er ook niet. En als je dood bent, ben je er ook niet. Dus als, als er nou geen hemel is, als dat allemaal maar smoesjes zijn, die de mensen zelf verzonnen hebben, dan is het nog mooier eigenlijk als, die, als je hemel weg bent. Dan hoef je ook niet eeuwig in de hemel rond te springen. Want dat is wat hoor, als je eeuwig door moet leven in de hemel. Eeuwig, dat houdt nooit meer op. Dat, nooit meer op. dat zou ik verschrikkelijk vinden eerlijk wel. En dan kom je in de hemel. En dan zie je al dat rare slampampers waar je in je leven mee te maken hebt gehad. Al dat schoren met de tuiven wat je vuil behandeld hebt. Die zijn ook dood en die komen in de hemel komen weer bij diezelfde mensen. En dan krijg je weer hetzelfde ellende. Eerlijk. En, en, en ik hoop maar dat als je dood gaat, dat er geen hemel en geen God is. Niks. En dat je gewoon weg bent. Helemaal dood. Helemaal dood. En geen, voor, geen, geen voorbestaan. Niks. Dat hoop ik. Dat hoop ik hoor. Maar ik weet niet wat dat nou waar is. Nee. Ze zeggen altijd tegen mij... Ja, je moet even gaan, dan weet je het. Als je daar eenmaal dood ben, dan weet je het pas. Maar en ja, het zou inmiddels zomaar kunnen dat deze heer inderdaad zomaar doodgegaan is. Want dit was dertig jaar geleden. Caroline Hanke maakte in 1983 een rondje door Hoogkaterijnen, het Utrechtse winkelcentrum. En vroeg passanten naar hun ideeën over de toekomst. De VPRO organiseerde in februari 1983 de themamaand en dan nu de toekomst. Er waren een maand lang documentaires, praatprogramma's en muziekprogramma's te horen... Op Hilversum 1, 2 en 3. Een van de programma's die in het kader van deze themamaand werd uitgezonden... was dus Radio 2013 op de jongere zender Hilversum 3. En daaruit kwam deze compilatie voort. Het is de afronding van de eerste aflevering van Woord in 2013. Wilt u op de hoogte blijven van de samenstelling van Woord... schrijf je dan via onze Facebookpagina in voor de nieuwsbrief. U vindt deze openbare pagina op facebook.com slash woord.nl. En via diezelfde Facebookpagina kunt u ook de links vinden... om sommige uitzendingen of uren daarvan opnieuw te beluisteren. Het is eh, bijna drie minuten voor zeven. En dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal... en daarna het NOS Radio 1-journaal. Dus wij moeten daarvoor plaats gaan maken. Woord wordt gemaakt door Marjoke Rorda, Nienke Vijs... Geertjan Strenghold en Tom Klaassen. Productie Sharon de Vries. De techniek vannacht was in handen van Ewald Fantine. Presentatie Nora Romanesco. En wilt u ons bereiken? Dat kan via woord.vpro.nl. Daar kunt u naartoe mailen. Of schrijven via... Postbus. Daar ben ik. Postbus 111200 JC in Hilversum. Zometeen, dus uh, Bert van Sloten met het NOS Radio 1 Journaal. En uh, wij wensen u vanaf deze plek een heel erg fijn weekend toe. En tot volgende week. Dag.